is met het NOS-journaal. De ledenraad van de PvdA is tegen een verbod op ritueel slachten. Woensdag wordt erover in de Tweede Kamer gedebatteerd. De PvdA-fractie is voor een verbod, maar de ledenraad is tegen... omdat we onverdoofd slachten niet per se tot dierenleed zou leiden. PvdA-leider Cohen heeft gezegd dat het advies van de ledenraad... zwaar telt voor het definitieve fractiestandpunt. Het definitieve standpunt van de PvdA staat nog niet vast. Het is onduidelijk of het voorstel een kamermeerderheid krijgt.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 Heeft dit wat met uh, floris te maken? Nou, ja, dat is best wel schoon. Ja, he, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedenavond trouwens. Uh, goedenavond, uh, ook luisteraars. En, uh, ja, u hoort het, Zilver uh, Robbie staat aan de knop. Hè? Want uh, onze eigen Daan ja, die gaat iets anders doen, weet ik veel wat. Ja, die is er niet hè, vanavond. Nee, nou, hij staat hier in de studio, maar gaat gewoon weer pleiten. is <lacht> de uh, kostuum, man, zelfs. Huh? Ja, zelfs. Ja. Heb je een afspraakje, gedaan? Ja. <lacht> goed. Hey, um, ja, de, um, ik weet niet of mensen dit nog goed kennen. Dit was de, de, de, de tune van uh, de televisieserie serie Floris.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 een televisieserie, een detective serie uit 1958 in Amerika. En zij hebben dat later op muziek gezet. En dat is een groot hit geworden voor ze. Emerson, Lake Palmer, Peter Gunn, theme uit 1980. En vervolgens gaan we naar Frankrijk van Soa Zardy. Command de ook een heel leuk nummer uit 1969. Laat ze hem horen, Rob. Adieu. Ja, uit... de uh, is het ook alweer? 1969. 69 uiteraard uit 69. Het is een mooi jaar. Schitterend jaar. jaar. Oh, dat is Frans. Oké. Goed. Oké. Goed, een van de beste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 een feestje. Leuke film, mooie film, goede film. Uh, en het staat in de uh, uh, top uh, 20 van de uh, films met de meeste inkomsten in Amerika. En dat wil ik wel wat zeggen, denk ik ook. En dan uh, een, een Engelse naam en een Britse naam, moet ik eigenlijk zeggen. Marion Faithful, Ballad of Lucy Jordan uit 1979. Gewoon omdat het gewoon lekker muziek is. Weer drie achter elkaar bij de Golden CFM. Met zelf uh, Robbie aan de knoppen. En uh, de Jap natuurlijk tegenover mij. Jesus loves you more than you will know, whoa, whoa, whoa, God bless you please, Mrs. Robinson, Heaven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 ...en zijn opvolger Major Charles Emerson Winchester III... ...en dan krijgen we natuurlijk uh, Radar, Corporal Radar... Uh, ...Riley en uh, Max Klinger, ja geweldig... ...en vader uh, John McKaylee. Hele mooie serie, goede, goede uh, uh, humor zit daar echt helemaal in. Uh, ik ga het weer helemaal kijken, stuk voor stuk weer. Dan gaan we naar Dusty uh, Springfield, Engelse dame... ...I Close My eyes and Count Counting Ten, een van haar eerste hits uit 68... En dan gaan we weer naar uh, wat filmmuziek uh, uit uh, Nederland, is wel te verstaan. Turks Fruit, een uh, film uit 1973. Uh, daar maakten uh, Toets Stilemans en de Rougie van Otterlo de muziek voor. En dat gaan we als laatste van dit blokje van Driedraaier op. Oké, okay, daar komen ze aan. Althans, ja. <laughs> Die weet het maar nooit, hè. Oké. Okay.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 Zeg